6 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een man die zich op Tinder voordeed als vrouw en zeven mannen heeft afgeperst... is veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen in een psychiatrische kliniek. Het gaat om een 23-jarige gokverslaafde uit Ulft... die als vrouw op Tinder mannen verleidde tot het sturen van seksueel getinte filmpjes. Vervolgens dreigde hij de beelden te publiceren als ze hem niet betaalden... De zaak kwam aan het rollen toen een van de slachtoffers uit Wanhoop zelfmoord pleegde. In Amsterdam is een politiemedewerker aangehouden voor het lekken van informatie. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat die gegevens ook terecht zijn gekomen bij mensen die bekend zijn bij de politie. De man van 21 woont in Oost-Nederland en wordt verdacht van schending van het Amtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Meer informatie over de zaak wil het Openbaar Ministerie niet kwijt. Premier Rutte zegt dat vooral hooligans afgelopen weekend gereld hebben bij de intocht van Sinterklaas. Dat zei hij bij het vragenuurtje waar hij uitleg gaf over zijn uitspraak van gisteren. Over ASO's die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien. Rutte zegt dat de hooligans niet per se aanwezig waren om op te komen voor Zwarte Piet. Ze waren volgens hem gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven maloten, aldus de premier. Veel meer mensen zijn vorig jaar gedood door een landmijn... blijkt uit de landmijnmonitor van de internationale campagne... voor het verbod op landmijnen. In 2017 kwamen bijna 2800 mensen om het leven door een landmijn. In 2016 waren dat er 700 minder. Met het verdrag van Ottawa hebben 164 landen afgesproken... geen landmijnen in te zetten. Maar sommigen houden zich niet aan die belofte. Ook bewegingen zoals IS en de Taliban gebruiken landmijnen. Vorig jaar werden er bijna 170.000 landmijnen vernietigd. En dan het weer. Een gebied met winterse neerslag trekt vanavond over het oosten en noorden. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen is het vrijwel droog en vooral smiddags is er zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 105 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat zijn de A5, hoofddorp richting Amsterdam, tussen Afwit-Ijmuiden en de aansluiting met de A10 een kwartier extra. A8, Amsterdam richting Zaandam, tussen de knopen te Kroenplein en Zaandam 10 minuten. De meeste vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen knoopend meer en Uitgeest... bijna 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker reishok is dicht. De N203 Amsterdam richting Alkmaar... tussen Krommenie west en Uitgeest 10 minuten. De N242 Alkmaar-Middenmeer... is in beide richtingen dicht... tussen Heer Hugo Waard en Zandhorst... als zijn vrachtwagen tegen een spoorwegviaduct gereden. De meeste vertraging van Alkmaar naar Middenmeer... tussen Zuidscharwouden en Schagen nu 3 kilometer... met ruim drie kwartier vertraging.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 I wasn't so sure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 Addicted to you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 It your love